Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Barneveld is dit weekend een kind ontvoerd geweest, dat zegt de politie. Vrijdagnacht werd hij meegenomen uit een huis, later werd het kind herenigd met zijn ouders. Zaterdag werden drie mannen opgepakt, één daarvan zit nog vast. De politie wil niks zeggen over de relatie tot de ouders van het kind. Het is ook nog niet duidelijk wat er is gebeurd, de politie is op zoek naar camerabeelden. Een onmerkelijke oproep van de GGD in Zeeland die roept inwoners op om tot het eind van de maand geen euthanasie te plannen. Er is een tekort aan forensische artsen die nodig zijn om het lichaam te onderzoeken na de euthanasie. Alleen als het echt noodzakelijk is, kunnen mensen een beroep doen op forensische artsen in Brabant. De GGD in Zeeland verwacht dat de problemen in september voorbij zijn. In Zuid-Korea worden de Olympiërs opgewacht door SECO. En dat is geen mascotte, maar een speurhond die de sporters controleert op bedwansen. In Parijs zijn er langere tijd zorgen over de insecten. Die worden gespot in de bios, hotels en metro's. Atleten en fans worden ook, werden ook gewaarschuwd voor bedwansen. De regering van Zuid-Korea probeert nu alles aan te doen om te voorkomen dat de beestjes het land binnenkomen. Jacqueline van 12 uit Urk weet al precies wat ze later wil. Ik wil een groot huis met een zwembad en een Lamborghini. Maar ook zij snapt dat die dingen niet zomaar komen aanwaaien en dus heeft de tiener een eigen bedrijf. Ze maakt pokeballs. Die verkocht ze eerst aan familie en dat viel goed in de smaak. Inmiddels verkoopt ze ze aan het hele dorp. Ja, toen ging ik ook uh, proberen voor grote mensen te verkopen en... Ja, toen ging het wel goed, dus toen bleef ik ermee doorgaan. En nu heb ik een elektrisch fiets opgespaard. Dat betekent dat het echt wel heel goed gaat. Ja, het gaat ook mega goed. We hebben er vandaag 150 gemaakt. Ga je vanavond zelf ook Pokéball eten of zeg je van uh, ik kan het niet meer zien? Jawel. Ja? Ja, ik vind het mega lekker. Jacqueline staat niet elke dag in de keuken. Eens in de 14 dagen worden haar pokeballs gemaakt. Het weer, het blijft nog lang warm vanavond. Lokaal is er kans op een onweersbui en ook vannacht is het zwoel. Morgen landinwaarts opnieuw ruim 30 graden. In het westen iets koeler en in de loop van de dag kans op een onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de AWB verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM <stelling>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 En dit staat op het album wat ze buitengebracht. uitgebracht. Okay. Tom 6, it's okay. Keep your eyes Try my suit. suicide Nu een bredelde uh, Zoom-meeting heb ik hem uh, laten vertellen. Want ik kan uh, nu allerlei camera's in uh, gaan zitten kijken. Van, uh, van gaan we, hoe gaan we dat uh, de, de komende, nou zeg maar, een half uurtje invullen? Erstrit um, uh, was dit met het uh, de, de nummer Mirror Maze. En dat uh, komt van het album Youth Care. Ja, daar hebben ze vorig jaar dat uitgebracht. Uh, de bedoeling was dat ze dat ook nog ergens uh, live lieten gaan horen.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 To the earth I breathe the air And the grass of the man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 the world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 Academie, want uh, die hebben daar ook een, een hele mooie plek waar uh, muzikanten vandaan komen. De hoorde je Harley Francine met Sinner. Uh, dit is ook uh, nieuw vorige week uh, uitgekomen. En dat is het, de, de nieuwe single van Yellifant, of beter gezegd de meest recente single van Yellifant en het nummer dat heet Distortions. I can't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 That craves the past Those pale cheeks That once were rosy You're deaf to all But the voices in Your head Twee nummers achter elkaar Ten, ten of dan dan met Stone Mask En deze Jacob de Edwards Die...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 Ja, en als je dan nog een uh, dikke zes minuten over hebt, ja, waarom ook niet? Dan uh, laten we toch weer die cultklassieker horen van actors and Liars van Alaska uh, uit 2012. Dat nummer dat heet Never Cry Wolf. En is er volgende week de aflevering van 15 augustus. Dag.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 Ooh I'm tied to